De Nederlandse bergingscombinatie Boscalis-Mammoet zegt dat eerst een half miljoen liter stookolie uit het schip gepompt moet worden. Pas over een half jaar kan de Baltic Ace in stukken worden gezaagd en omhoog worden gehesen. Het is onzeker of de Tweede Kamer vandaag stemt over de benoeming van Guido van Woerkom tot nationale ombudsman. De stemming staat gepland als hamerstuk, maar GroenLinks wil een schriftelijke stemming. De kans bestaat dat de stemming daarom wordt uitgesteld. Ook SP en PVDA hebben bezwaren tegen Van Woerkom. Vier jaar geleden deed hij een omstreden uitspraak over Marokkanen. GroenLinks vindt dat hij het als ANWB-directeur te vaak eens was met het kabinet. Van Woerkom wil zelf pas reageren als de stemming in de Tweede Kamer is geweest. In Jemen heeft het leger gisteren zeker honderd Siaïtische rebellen gedood. Het gebeurde bij een aanval op hun posities in het noorden van het land. meldt Reuters op basis van een Jemenitische vice-gouverneur. Aan de kant van het leger zouden twintig militairen zijn omgekomen.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 Een muis in een molen in Moekum te zijn. Ik zag een muis, waar? Daar op de trap, waar op de trap? Nou ja, een kleine muis op klokjes. Nee, het is geen grap, geen pak klikken die kloppen op de trap. Oh ja, de muizenfamilie werd vreselijk groot.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 Was, zoek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 En als jong meisje viel Rika in de Gelderse Kade... en hield daar tyfus en de ziekte van Weilen over. En in het ziekenhuis verloor ze haar haar, maar later groeide die weer aan. En vanwege die kleur daarvan kreeg ze de bijnaam Zwarte Riek. En daarvoor hoorde u Ria Valk met Hey Hippe Vogels. Zie je hem Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. Tot om twaalf uur hoort u alleen maar mooie Hollandstalige muziek... van de jaren dertig tot en met de jaren zeventig. En de volgende dame... Die nog steeds actief is in de muziek is, Wilke Alberti. Zong ooit lang geleden samen met de vader. En uh, nog niet zo lang geleden zong ze met haar zoon samen. Wilke Alberti, hoort u met Ricky? Ricky.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 Hela Hora, maar als ik eens wat zeggen mag. Hela het is mij zeker niet gepunt, want al gedranken zijn gedrukt. Wie is hier aan de bovenlijn de waterkant? De waardekraan, water. ja, de waardekra. Wie heeft natuurlijk water bij de water mee de mee? Daarom alle mij die kraan van vandaan, wie is toch die vent?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 een bekend zangtrio uh, van populaire Nederlandse liedjes in de jaren 50, 60 en 70. Bekende liedjes van het cocktailtrio zijn onder meer Hup uh, Hup Hup, Het Vlooie Circus, Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien, het nummer Kangaroo Eiland en Badje 4, en beter bekend als Levende Man die het bier uitvond. En voor het cocktailtrio horen u jonker en de joffers met twintig kleine vingertjes zometeen...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 De band tussen ons beiden jouw liefde was maar hij ik zeg vaarwel vergeet me snel ik zeg vaarwel vergeet me snel vaarwel mijn schat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 Ik het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 Eentje waarom doe je dat? Over eentje waarom doe je dat?